En dit is het nu.nl nieuws van 12 uur. Hier is Alain Altenaar. Goedemiddag. Paniek in Groningen en Drenthe. Bij zes scholen zijn vanochtend bommeldingen binnengekomen. Volgens regionale media is in ieder geval één school... in het Groningse Hoge Zand ontruimd. Al snel had de politie door dat het valse bommeldingen waren... die binnenkwamen via een anoniem telefoontje. Er wordt nu onderzocht wie dit heeft gedaan. Een 60-jarige Schiedammer is afgelopen maandag inderdaad overleden... na een ruzie over het gooien van sneeuwballen. Dat bevestigt de politie aan Rijnmond. Na de ruzie werd de man dodelijk mishandeld. Wie daarachter zit, is nog niet duidelijk. Maar ondertussen komt er meer sneeuw aan... en daarom geldt er vannacht in Groningen, Friesland, Drenthe... en op de Wadden opnieuw code oranje, vertelt weer Plaza. Want het gaat langdurig sneeuwen in het noorden van het land. En ook in combinatie met een stevige oostwind is er kans op sneeuwjacht... en er kunnen er ook sneeuwduinen ontstaan. Dus vanaf komende nacht tot zeker morgenmiddag... hebben we dus in die provincies een code oranje. In de rest van het land geldt dan code geel. Mensen in Amersfoort en omgeving moeten nog langer thuis hun water koken. Zeker tot na het weekend, zegt het waterbedrijf. Er zit een bacterie in het water waar je niet lekker van kunt worden. Door het te koken gaat de bacterie dood. Het is de derde keer in korte tijd dat er in de provincie Utrecht... een bacterie is ontdekt in het drinkwater. Onduidelijk is wat er aan de hand is. En het wereldberoemde schilderij Het Meisje met de Parel gaat twee maanden naar Japan. Het kunstwerk van Johannes Vermeer hangt normaal gesproken in het Mauritshuis in Den Haag, maar het wordt na de zomer verbouwd. In augustus en september is het Meisje met de Parel daarom te zien in het Japanse Osaka. De laatste keer dat het schilderij op wereldreis ging was twaalf jaar geleden. Het weer van Weerplaza, aan. Grootendeels droog. Alleen in het noorden af en toe een bui. Het is zo'n 0 tot 3 graden. Vannacht gaat het in het noorden op de Wadden dus flink sneeuwen. Tot die tijd nog gaat het allemaal heel soepel op de weg. Een paar afsluitingen van uh, afritten door ongeluk, onder, onder andere een ongeluk met een vrachtwagen. Dat is de A18 bij knooppunt Ouddijk. En dan ook nog wat spoedreparaties. De A28, daar is, de, het, knoop, daar is het dicht tussen knooppunt Hattem-Broek naar de A50 richting Apeldoorn. Vanwege een spoedreparatie. Jo Verkeer van Flitsmeister. Veilige rijden. Niet gewonnen in december? Kajs Tweede kans weken. Claim je gratis slot in de app van Joe. Dit is Joe. De Joe Ethisch Lunch. Die lunch aftrappen. Die Ethisch Lunch met Michael Jackson. Gewoon omdat dat kan. Dat heb ik nog niet eens over Kim Wilde gehad. Komt er ook zo aan.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 in in ergens een Welk etablissement eigenlijk? Welk etab etablissement sta je? Etablissement? Nou, ik zit op Schiphol in de Premium Lounge. In de Premium Lounge. Oei, oei, oei. Zijn dat de rijke mensen die daar, uh, die daar komen? nee nou, het zijn vooral de businessmensen die hier komen. De zakenmensen. Oh, hoe is de sfeer een beetje op Schiphol na al die dagen en zo met, uh, met de computeruitval? <laughs> nou, het is nu wel beter. Het was de uh, afgelopen tijd. Dat ik er was, kon ik ook zelf niet naar huis. Alle vluchten waren gecanceld. Dus iedereen die zat... Uh, een beetje verdrietig hier zitten in de lounge. Dat is nu wel beter. <laughs> heb je dan ook geslapen daar in de lounge? In de Trivium Lounge ook? Nee, nee, nee. ik niet. Oké. Okay. Maar ik heb oprecht wel het gevoel dat één iemand het probeert had hier. wel. Oh, ja. <laughs> goed. Hé, hey, mag je heel veel succes wensen. En ik, ik hoop dat er geen problemen zijn in de spoelkeuken verder. Nee, dat heb ik helemaal goed gedaan. Oké, okay, man. Hoi, hoi. Nee, doei, Wil je zelf ook iets horen? Ga naar de Joe-app en klik op de 80's lunch. Doe maar, komt eraan. Dankjewel voor je fragmentje, voor, voor je bezoekje, voor de 80's Lunch. Ik ga hem zo draaien en dan heb ik het over Madonna met Material Girl. I must have left my house at eight because I always do. My train, I'm certain, left the station just when it was two. through the editor Ga je. Cynthia doet het aan Simon. In kerk in de IJssel. Abba, de day before you came. Dankjewel voor je bezoekje, dit is de Joe Aethys Lunch. Gaan we zo meteen verder met de flappen die we even laten wapperen voor de meest materialistische meid van de wereld, Madonna. Ja, jij had je al rijk gerekend, hè? Maar die lijst met dingen als je de loterij zou winnen, kan de prullenbak in.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 Dit is Joe met Timo Perlin. Het is half één, snelwegen zijn begaanbaar. Het is rustig, behalve het hoge vrachtwagen voor de Heiden-Noordtunnel op de A29. Het verkeer moet even worden stilgelegd, zodat hij veilig kan keren. Stukjes spookrijden en de eerstvolgende afslag pakken. Duurt meestal een minuutje of twintig. Music. Great music. Dit is Joe. Tijdens de pauze. Dit is de Joe 80 lunch. De ethisch tijdens de pauze. Dit is Joe. Joe. Voor de Ethisch Lunch show. Elke dag de beste liedjes uit de ethisch. Een uur lang, dus 12 en 1. Code oranje gaat vanaf weer in. Flinke sneeuwbouw in het noorden morgen. En in heel Nederland gaat de temperatuur onderuit dit weekend. Tot gevoelstemperatuur min 15 graden. En dat is ook goed nieuws hoor. Voor de Iglo van de broertjes Johan en Jaco. Die blijft nog wel even staan, die Iglo. Die hebben ze gebouwd in hun tuin in Veinendaal. Hebben ze vannacht in geslapen en dat klinkt als een mooi avontuur... maar het was een nacht. vertelde ze vanmorgen aan een Koen Sander Show. midden in de nacht ging die rit los en was stuk te gaan. Dus lag ik in keer zonder slaapzak en zonder dekbed... dus had ik een klein kleedje over me gelegd. Na een anderhalf uur of zo werd ik wel zo koud... dat het wel eventjes nodig was om naar binnen te gaan... en onder de oh. warmte dekens te liggen. Dat is erg toch, het zielig. Morgenochtend kan je weer luisteren naar Koen en Sander. Dan kun je heel veel geld winnen... als je Sander kan verslaan in een beroemde muziekspelletje jou slaap vannacht. In een ingeloof, gewoon onder de dekens. Joe is bij jou. Uur zo meteen. Alleen, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Een belangrijke speler gaat Ajax verlaten. Ik vertel zo wie. Daarna een belangrijke speler van Joe, Edwin the met De Dovey Brothers en Toto. Tot en meer. Na het nieuws zijn de commercials van 1 uur. Niet de aanbieding laten bepalen, maar kopen wat je lekker vindt. Niet stoppen met verrassen, omdat je bang bent voor een verrassing bij de kassa.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 Ja, dat hoor je goed. Met ook dit jaar...